4 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Misdaadjournalist Peter R. De Vries heeft een belastende bandopname van Willem Holleder overhandigd aan het OM. In het telefoongesprek uit 2011 vertelt Holleder gedetailleerd over zijn samenwerking met Dino S. en Stanley Hillis. In de rechtszaal heeft Holleder steeds gezegd dat er geen samenwerking was. Het telefoongesprek tussen Holleder en de journalist werd opgenomen in het kantoor van Holleders advocaat. De Vries moest beloven dat hij de opname pas naar buiten zou brengen als Holleder zou worden vermoord. Omdat Holleder de Vries met de dood heeft bedreigd, voelt de Vries zich niet meer aan de belofte gebonden. Het Openbaar Ministerie gaat bekijken of er strafbare dingen staan in de Nashville-verklaring. Op basis van die beoordeling moet duidelijk worden of er een strafrechtelijk onderzoek komt. In die religieuze verklaring worden homoseksualiteit... en transgenderisme afgewezen en wordt de suggestie gewekt... dat mensen ervan kunnen genezen. Het pamflet is ondertekend door honderden... Nederlands orthodox-protestantse predikanten en politici. De burgemeester van Nederweert is geschrokken van berichten... over wantoestanden in een kippenstal in zijn gemeente. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights maakt in het geheim... beelden van dode kippen en kippen die bijna niet meer kunnen lopen. In Parijs is vanochtend de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo herdacht. Bij de aanslag kwamen vier jaar geleden tien medewerkers en twee agenten om het leven. De herdenking was bij het oude kantoor, onder meer de hoofdredacteur... en een aantal ministers waren bij de herdenking aanwezig. De thaise immigratiedienst zegt dat Rahaf Mohammed Al-Kunun... uit Saoedi-Arabië tijdelijk asiel krijgt in Thailand. Eerder kwam door al de belofte dat de vrouw van 18... niet onder dwang wordt teruggestuurd naar haar eigen land. Kunun is op de vlucht voor haar familie... en wil asiel aanvragen in Australië. Het weer bewolkt, soms regen of motregen. Aan de kust gaat het vanavond flink waaien. Morgen eerst onstuimig, mogelijk op de Wadden even noordwester storm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Gené Passet van de ANWB. De N201 is in beide richtingen dicht bij Vinkeveen Na een uh, frontale botsing, zowel naar Uithoorn als naar Hilversum moet je omrijden. Dat kan via de a 9 De afsluiting gaat misschien wel tot half zes duren. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 van de uitzending van Zandvoort op Zaterdag live... Door jullie, verzorgd door uw lokale zender ZFM Zandvoort. Was getekend Albert-Jan Vos. jullie <lacht> uur inderdaad van Zandvoort op Zaterdag. En uiteraard ook nog heel veel lekkere muziek onderweg. Nou zei iedereen, of iemand verleden week tegen mij... van wie zingt nou dat plaatje Sometimes? Ik denk, ik denk, ik denk, denk, ik kwam er even niet op. Uiteindelijk zijn we erachter gekomen... en Marco tenminste was ook helemaal blij dat hij het nou wel weet... dat het het plaatje van racer is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 to <laughs>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 Harkema, maar op een tweede plaats uh, vinden we dan een Porsche eveneens terug van de gebroeders uh, eindhoven is dat en op de derde uh, plaats ja die naam moet jou bekend volkomen uh, is het ook een poortje en dat is de equipe uh, van Vos en peltman dus een Porsche, uh, tegenwoordig in de race ja, ja ja ja ja ja ik mis hem al hier in de studio dus uh. dat is het wel ja, ja. In het begin hadden we vooral uh, ja, de, de, zeg maar de Nesca-auto met de achterstuur uh, Loris Heesemans. Uh, ja, van een as, uh, positie gestart, terug naar een 10e plaats, maar was toch bezig met een opmars uh, in de race. Uh, nader de uh, kop tot op uh, drie seconden, maar toen ging het toch iets fout uh, of met uh, auto of met de stuurmanskunst. In ieder geval de uh, auto kwam uh, op een uh, deel van screen waar je, uh, liever niet met de auto uh, bent. Uh, ...moest naar de pit en er eh, ja, staat daar nu al 5, 6 ronden in die pit eh, ...dat er al gesleuteld wordt, dus eh, daarmee alle kansen op gegooid ...dat deze equip op een overwinning. Ja. Het wordt eh, de regen wordt af en toe een beetje meer... ...het licht wordt minder en de temperatuur wordt lager... ...en we hebben nog een kleine drie uur te gaan, dus eh, ja...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 Ja, weet je, het is gewoon een dagje ouder, dat gaat je geheugen. <tie tie> <het over." tie les> nee, omdat ik jou natuurlijk hoorde over de koploper op dit moment, Nieuws Langeveld. En als we dan naar het Winter Endurance Kampioenschap eh, kijken, is dat een naam ja. die toch wel veel vaker valt eigenlijk. Ja, het Nieuws is toch, eh, ja, hij is euh, jaren terug begonnen in de super-swind-tieren. Die knieën over, Die rijdt hier voornamelijk in Duitsland, uh, Aardijk. Uh, GT en een uh, TCR-kampioenschap, maar daarnaast rijdt hij ook. Uh... Mee met uh, dit soort evenementen. Ja, en het is toch een jongen die aardig gaat sturen. vorig jaar heeft hij inderdaad uh, ook de winterschap, kampioenschap. En heeft hij heeft ook, uh, ik dacht inderdaad, ook uh, de nieuwjaarsreis uh, gewonnen. Ik weet het niet helemaal zeker, maar het zou heel goed kunnen dat hij het ook wordt. Ja, er staat weer iets van bij. Misschien heb ik het ook helemaal verkeerd hoor, maar goed. En nog ja. even een, een ander vraagje. Albertjan zei het al: ook uh, in de uitzending van de, de lampen hebben ze inmiddels aan, want het begint al lekker donker te worden. En, uh, en het regent zo nu en dan op het synclus. Uh, van Zandvoort. En dan vallen ja. me op van die, van die koplampen van die auto's... dat ze ja. eigenlijk uh, heel veel verschillende kleuren hebben. Ik heb zelfs uh, groene koplampen Groene ja. koplampen gezien. Ja. Ik denk van, mag dat, mag dat zomaar? Of niet? Dat zijn ja, de ja, regels dat is, hoor. Ik, ja, dat is uh, wel toegestaan. Het gaat er in ieder geval om uh, dat je goed zichtbaar bent. Uh, achteruit, kijk, of een uh, voorganger. Nee, ja, als je met groen ligt, uh, dan ben je uh, al heel uh, snel op. Ja, dus, dat dan, zeker. Ja, dat zeker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 Oké, okay, nou, geniet ervan. <laughs> Dank je wel. Oké, okay, Willem van deze Bye. op het circuit. En dan zeg ik tegen Willem, daar sta je dan in op het circuit. Waar oh. sta je dan. Verloren eenzaam een gebroken man. Waar sta je dan.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 Dan weet je pas wie echte vrienden zijn maar het zijn er toch niet veel Naar nou, sta je dan Geen eigen thuis Waar je nog komen kan nou daar sta je dan, worden jouw wonden ooit geheel? Ach je zoveelste fles, je zuigt je lamp, is dat je levenslens? Nou de sta je dan, geen mens die dit ooit met je deed.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 Weet je pas wie echte vrienden zijn, nou dat zijn er toch niet veel.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 Een tijdje geleden draaide ik nog in de Chin Chin als DJ op de vrijdag en zaterdagavond en nacht. En dan zo vlak voor drie uur gooide ik deze plaat erin. Oh, oh ja, dat krijg je het hè? Dat krijg je het op de dansvloer. Dat is wat Friends are for Dionne Warwick. en Friends. Onder meer Elton John en Claire Snight hoor je ook in deze plaat...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 Even een momentje van rust op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag bij ZFM. met deze van de Bill Midtley en Jennifer Warns. En I've had the time of my life. Ja, zojuist dus, om kwart over vier heb je hem niet gehoord. Daarom gaan we hem nu doen. ZFM, race radio, pit report. De pit report, want uh, jij hebt uh, onder meer uh, wat uh, nieuws vanaf het uh, Red Bull kamp. Ja, ondanks dat het nu uh, race reces is, om het zo maar eens te zeggen. Want in februari uh, gaan de heren weer uh, trainen in Barcelona op het circuit van Catalunya.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 Disco Klassieker van uh, S.W.T. Simpson en Solid Esser Rock. Ja, we hebben hier op uh, een van de monitoren een beeld van uh, Sigo uh, Select. Nou, dat is net een reclameblok. Ik lag helemaal in het ja, ja, ja. Heb je de, Ja, van die Aupin-reclame. Ja. Ja, daar gebeurt het een en ander in die Aupin-reclame. Ik, ik heb ook zo'n bed. Maar, uh, maar daar achteraan kwam meteen uh, een... Uh,